6 uur. Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Vakantiegangers kunnen de komende dag in het buitenland opnieuw te maken krijgen... met grote drukte op de wegen. Met name in het zuidoosten van Europa kan het druk worden. En dat komt vooral door terugkerende vakantiegangers uit Duitsland en Zwitserland. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stonden er de afgelopen nacht... nog kilometers file door een ongeluk. Daar worden ook vandaag files verwacht. In Kuik heeft een grote brand een bedrijfshal in de as gelegd. De brand brak gisteravond uit bij een bedrijf dat materiaal levert voor evenementen. De rook was tot in de weide omtrek te zien. En vanwege de brand werd het treinverkeer tussen Kuik en Boksmeer stilgelegd. Opvallend was dat er gisteravond in het nabijgelegen dorp Sint-Agata... twee auto's en een kerven in vlammen opgingen. Of er een verband is, wordt onderzocht. Voetbalsupporters hebben in Den Haag en Zwolle geprotesteerd tegen acties van de politie, waardoor voetbalwedstrijden zijn afgelast. In Den Haag trokken ruim 400 ADO-supporters door de binnenstad. Bij het protest zouden antisemitische leuzen zijn geroepen. De politie overlegt met het OM of de daders kunnen worden aangepakt. In Zwolle was er eerder een protest van supporters van PEC Zwolle. Dat protest verliep rustig. De belangrijkste adviseur van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is opgestapt. Roger Stone zegt dat hij genoeg heeft van de controversiële uitspraken van de Republikein. Trump zegt dat hij Stone heeft ontslagen. De breuk ontstond nadat Trump had gesuggereerd dat een kritische interviewster van Fox News ongesteld was. De opmerking viel ook niet goed bij de Republikeinse partij. Trump was niet meer welkom bij een partijbijeenkomst. Het weer, er is nog kans op een mistbank... Het is vandaag eerst flink zonnig, later geleidelijk meer bewolking. Het blijft drogen, het wordt rond de 24 graden. Er staat weinig wind uit noordoostelijke richtingen. Morgen veel bewolking en kans op buien. Dit was het en ooit. ZFM, verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Shut so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 that's the dance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 En ik te een luna luna en ik no een luna en ik ik heb gritando. Esto me está...